Vijf uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Donner waarschuwt gemeente. Saleh wil na behandeling terug naar Jemen. Overlast door zware buien en onweer.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 Donner waarschuwde nog eens dat de gemeenten niet in het akkoord mogen shoppen. Als ze de bezuiniging op de sociale werkvoorziening afwijzen... vervalt ook de rest en krijgen de gemeenten geen geld voor extra taken. Een mensenrechtenorganisatie in Syrië zegt dat in de noordelijke stad Jizr al-Shughor... sinds gisteren 25 mensen zijn omgekomen, onder wie vier politieagenten. Leger en politie proberen in de stad protesten tegen het regime neer te slaan.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 De brandweer van Enschede denkt dat het na 10 uur vanavond niet meer nodig is om te blussen in het natuurgebied Aamsveen. Vannacht wordt alleen nog gepatrouilleerd om te zien of er nog brandhaarden zijn. Opzichters van het Overijssels landschap nemen vanaf morgenochtend de bewaking van het gebied over. Met helikopters zijn warmtebeelden gemaakt van de plekken waar de veenbrand nog nasmelt. Alleen, alleen als die hotspots groter worden of er bovengronds vlammen ontstaan komt de brandweer in actie. De brand in het natuurgebied bij Enschede ontstond vrijdag. Op verschillende plaatsen in het land veroorzaken onweer en zware buien overlast. Vanochtend viel er in Arnhem in korte tijd zoveel regen dat het riool het niet aankon. De brandweer rukte uit voor ondergelopen kelders, vastzittende liften en een tunnel die blank stond. In het pretpark Walibi in Biddinghuizen werden veel attracties twee uur stilgelegd vanwege een zware onweersbui. Sinds één uur draaien de meeste achtbanen weer, al is het vanwege het weer niet al te druk in het park.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 In de Portugese havenplaats Peniche is een Nederlander opgepakt. Op een zeiljacht dat hij achter zijn auto vervoerde werd duizend kilo hars gevonden. De Nederlander van 46 ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. Volgens een advocaat was hij voor zaken in Portugal. Wielrenner Lars Boom heeft de proloog van de Dauphiné Libéré gewonnen. De Rabo-renner was de snelste in de tijdrit, over 5,4 kilometer, voor Alexander Vinokourov en Bradley Wiggins, de Britse favoriet voor de pro proloog. Boom vertrekt morgen in de leiderstruif van de achtdaagse rittenkoers door Frankrijk.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog vier files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij de afrit Buntschoten, 2 kilometer. Verder is het nog erg druk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen knooppunt Kruisdonk en Urmond, 8 kilometer. Verderop, voorknopend Waterdorp, 4. En nog eentje op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... voorknooppunt Hoevelaken, 3 kilometer. Vijf over vijf, bent weer terug bij langs de lijn. We verlieten Parijs 4-3 en breakpoint voor Federer, Marcelo Mesker. Ja, en hij pakte dat uh, breakpoint, kwam op 4-4. Maar ondertussen gebeurt hier van alles, want de volgende game... Uh, wordt Federer weer zelf gebroken. Het derde breakpoint is raak voor de Spanjaard. Dus Nadal leidt nu weer met 5-4. Dat betekent dat uh, de titelverdediger dadelijk uh, mag gaan serveren... voor een twee sets tegen 0 voorsprong. En dan het volleybal in Leek Nederland, Griekenland, hoe gaat het met de mannen in de derde set, Lax? Het gaat redelijk met de man in de derde set. 19-17 is de stand en is wel in het voordeel van Griekenland. En dat komt omdat Griekenland veel beter is gaan serveren. Je ziet dat Nederland daar moeite mee heeft. En zelfs een beetje geïntimideerd wordt door de Griekse aanval. Een aantal keren langs het blok geslagen. Terwijl je toch denkt dat Nederland die ballen rustig zou moeten hebben. Nu doen ze het wel goed. Het is Van Reekom die de bal prachtig blokkeert. Direct naar de grond, niks meer aan te doen. En zo komt Nederland weer een puntje dichterbij. Het is 19-18. is good Het is op 59-jarige leeftijd Andrew Gold. een van zijn vele hitjes in Nederland. Never let her slip away. Federer, Nadal. Nadal ging serveren voor de tweede set, Marcella. Ja, hij heeft nog maar twee puntjes nodig. Het staat uh, 30 gelijk op zijn uh, eigen service. Dan komt de eerste service naar de back-end uh, return van Federer. Federer met een uh, back-end die nu opnieuw uitgaat. Ja, die topspinbal die springt door en hij is een fractie te laat de Zwitser. En dus wordt het 40-30 setpoint voor Rafael Nadal. Kan hier twee sets tegen nul voorkomen. Ja, en dan weet je, dat is cruciaal. Ja, en dan op dit moment de jasjes de... gaan aan, de vestjes gaan aan. Ik zie zelfs een paar paraplu's. Het zal toch niet waard zijn op zo'n cruciaal moment... dat de eerste druppels uit de lucht vallen. Maar goed, Nadal gaat door en snel ook. De service is goed, de back-end return ook. Weer de back-end slice nu, cross. Die bal komt bijna niet op, een netbal van Nadal. En door dat net vliegt die bal uit achter de baseline en werkt Federer dus het setpoint weg. Dat betekent juice, terwijl uh, nu echt de paraplu's omhoog gaan. En dan begint het dus behoorlijk te regenen. Zeg. Ja, wat gaan ze doen? Federer kijkt naar de umpire. Federer wil wel van de baan af. Wat een belangrijk moment. Wat gaan ze doen? Nadal loopt naar het bankje, Federer ook. Dan is het veertig gelijk. Dan leidt Nadal met vijf, vier... En dan is het toch niet waar dat ze van de baan afgaan. Maar het lijkt er wel op, hoor. Ja, Het was voorspeld, dit slechte weer. De onweersbuien. En uh, die zouden rond vijf uur hier zijn. Nou ja, tien minuutjes later... barstte de bui los. En houden de mannen ermee op. Wat is dit erg, zeg. In deze fase, aan het eind van de tweede set. Nadal heeft een setpoint gehad. Nou, die heeft wat om over na te denken in de kleedkamer. En Federer leeft nog... Die kan daar nog uh, zeker zijn voordeel uit halen. Maar in ieder geval, we gaan van de baan, we gaan pauzeren. En dat kan best wel eens even lang duren, want uh, er was behoorlijke regen voorspeld. En die komt nu met bakken uit de lucht, zeg. Federer Nadal onder begeleiding van de ballenkinderen met parasol naar de kleedkamer. Bij een stand van 7-5 de eerste set voor Nadal. 5-4 Nadal en 40 gelijk. Het is niet waar, maar toch gaat het gebeuren. Ze zijn van de baan, we houden ermee op. Ile Pleu, zeggen ze dan daar in Parijs. Wij hopen dus maar stiekem op een extra setje daar bij het volleybal, eh, Lars. Nou, dat kun je misschien wel eens gelijk in krijgen... als Nederland achter staat in de derde set... met 23-22 Nederland in de gevarenzone. De Rieken gaan even praten met de scheidsrechter... was die bal inderdaad uit zonder dat hij is aangeraakt door Floris van Reekom. Ja, zegt de scheidsrechter, dat was inderdaad zo. U sloeg de bal, van Reekom blokte maar hij kwam weer tegen u aan... en vervolgens kwam hij tegen de grond. Dus het punt gaat naar Nederland 23-22. Edwin Benne heeft zowel, zojuist wel zijn eerste time-out van uh, de wedstrijd genomen. Had toch weinig vertrouwen meer in het zelfreinigend vermogen van het team. Wat zag dat er veel foutjes werden gemaakt. en dat de ervaren jongens het ook even lieten liggen, zoals Robert Pontje. Maar Jeroen Rouwarding, die neemt het dan wel even op. Want die zorgt ervoor dat de stand gelijk wordt in die derde set. 23-23, twee punten achterstand op zo'n cruciaal moment weggewerkt. En dat... Het is ook een goed moment, vindt de Griekse coach, om even een time-out te nemen. Het is zijn laatste van deze set, maar hij moet zijn ploeg nog even op de rit krijgen. Want hij wil hier natuurlijk niet met 3-0 van het veld gaan. En dat gevaar zit er in Leek dik in. Staying Alive, dat geldt ook voor de Griekse volleyballers, Lars Ja, maar nog maar nauwelijks hoor om dat kan ik je meedelen. Want het eerste matchpoint voor Nederland staat op het bord. 26, 25. We zijn al, dus al door de 25 heen hier in Leek. De Grieken hebben twee setpoints gehad, die hebben ze allebei niet benut. En hier komt het eerste matchpoint voor Nederland. Van de service van Nemira Abdelaziz en die is prima. de debat kunnen de Grieken daar tegenover stellen. Wel een aanval, maar die wordt prachtig afgeweerd door Nederland. En dan is het Jeroen Rouwerdink die de bal over het net kan plaatsen. En zo in het lege Griekse veld kan droppen. En zo wint Nederland de derde set met 27-25. Maar veel belangrijker, Nederland wint de wedstrijd met 3-0 van Griekenland. Gisteren was het 5 sets, 3-2 en vandaag had Nederland er maar 3 nodig. Nederland speelt in één weekend twee keer tegen Griekenland en wint twee keer. 25-11, 25-19 en 27-25. Dat zijn de setstanden van deze wedstrijd op zondag. En Nederland sluit dit weekend uitstekend af. Anouk was dat natuurlijk onze eigen Anouk met Down and Dirty. Het Ladies Open in uh, Vlaardingen is gewonnen door de Engelse golfster Melissa Reed. Ze kwam uh, uit op drie slagen onder par... De Nederlandse Christel Bouillon hoopte vanmorgen ook nog op winst. Maar na een aantal zwakke hols aan het einde van, van de dag... zorgde ze uiteindelijk op een wat teleurstellende negende plaats. Daar kwam ze op terecht. Bouillon brak dit jaar door met een overwinning in Turkije... maar ze snakte door de drukte daarna ook na een paar dagen rust. Verslaggever, verslaggever Ragnar Niemeij in gesprek met Christel Bouillon. Christel, ik herinner me van jouw uitspraak gisteren. Als ik morgens wakker word, wil ik eigenlijk al dat het avond is. Het zit erop, drie dagen golf in Vlaardingen. Eindelijk rust.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 ja, en Melissa Riet heeft gewoon goed gespeeld en die heeft terecht gewonnen. Wat is dat voor een speelster? Een hele goede speelster, erg all-round. Uh, goede swing, uh, heel constant. Uh, ja, nee, een uh, goede speelster. Is het zo dat je deze dagen hebt leren genieten van de dingen buiten alleen maar naar die bal en naar die green staden, Van het publiek wat jou zo gesupport heeft? Ja natuurlijk, nou, op zich elke week geniet ik wel uh, van golf. Omdat ik natuurlijk het uh, spelletje gewoon vind ik hartstikke leuk. Maar uh, nu met al het publiek en uh, de belangstelling die ik heb gekregen heb ik er ook uh, echt wel van genoten. Ja. Ik heb altijd het gevoel gehad dat je er ook wel een beetje tegen keek. Dat je het lastig vond om ermee om te gaan. Je zegt ook wel eens dus ik vind het ook wel lastig soms om iets over mezelf te praten. Het gaat allemaal maar over mij. Ja. Maar heb je nu ook de knop kunnen omschakelen en kunnen denken ze staan. Ze voor mij, ze gunnen mij het succes, kan het misschien ook wel gebruiken? Nee, nou ja, ik denk dat het gewoon ook een beetje ja, in mij als persoon zit, in mijn karakter. Uh, ik denk dat ik het altijd wel een beetje lastig zal blijven vinden om zoveel over mezelf te praten. Maar uh, nee, ja, kijk, gewoon de, ik, ik weet dat de supporter ook voor mij is. En uh, daar ben ik gewoon iedereen erg, erg dankbaar voor. Dat is gewoon heel leuk om mee te maken. Christel Bouillon in gesprek met uh, Rachna Niemeijer. Het ging regenen in Parijs, maar het werd er ook weer droog, Marcelle. Ja, dit is heel apart. We zijn weer begonnen binnen 10 minuten op de baan. Het is Juice opnieuw. Nadal heeft zijn tweede setpoint gehad. Federer prachtige rally werkte dat setpoint weg. En nu dus een belangrijk punt weer. Een lange rally. Voorhand Nadal. De backhand door het midden van de Spanjaard. Voorhand Cross. Bekend langs de lijn. De baan is wat trager geworden. Dus die ballen van Nadal springen niet zo hoog en zo uh, snel meer door. Want die spin ja, die, uh, die zit er niet zo goed in. De greffel is uh, wat trager, wat natter. Goeie cross van uh, Federer. Nadal uh, in de verdediging. Weer een voorhand. Uh, en hij forceert. Hij gaf een uh, extra sweep, maar die bal gaat uit. En dus uh, geen setpoint, maar breakpoint voor Roger Federer. Wat een uh, spannende fase in de Adolta. wedstrijd, zeg. Um, ja. Ja, wat een cruciaal moment dat ineens die regenbui uit de lucht kwam vallen. Misschien net dat wondertje wat Roger Federer nodig had. Want ze zingen naar de kleedkamer en moesten dan weer terug zonder in te slaan. Want ja, ze waren te kort van de baan geweest. En dan moesten ze meteen die ontzettend belangrijke punten verder spelen. Nou, daar gaat Nadal serveren. Op het breakpoint tegen. Nadal hier met de eerste service. Die gaat in het net. Vedra heeft dus een kans om terug te breken. Zo gebeurt er van alles aan het eind van de tweede set. Twee breekzagen zagen we op rij. En misschien hier wel de derde. Tweede service, Nadal. Back and return langs de lijn. Voorhand, mis van uh, Nadal. Die hem helemaal verkeerd raakt op het frame van het racket. In een uh, baseball rally uh, gaat die bal bijna over de uh, tribunes heen. En dus wordt het vijf gelijk. En heeft uh, Nadal hier twee setpoints verspeeld. Kan daar misschien niet helemaal wat aan doen met die regenpauze... Maar ja, wat doet dit met hem? Gaat hij erover uh, nadenken? Geeft dit uh, Federer een steuntje in de rug? Sfeer is adembenemend. Uh, toeschouwers, die voelen de spanning. Gaan uh, toch met name achter Federer staan. En die gaat nu serveren. Kijken hoe die start. Dropshotje. Ja, nu lukt het wel. Op dat setpoint in de eerste set bij 5-3... speelde hij zijn eerste dropshot. Die ging mis. Dat was ook zo'n heel belangrijk punt. Nou goed, we zijn weer onderweg in die tweede set. Het gaat dus gelijk op. Cruciaal hoor, deze set. Het staat 5-5. Federer serveert. Het staat 15-0. TVN en Getaway. We ja, gaan weer even naar dat uh, kort, naar in Parijs. Federer nu weer voor. In de tweede zet, althans, Marcella. Ja, met 6-5. En als ik de afgelopen 9 punten bekijk, dus na de regenpauze, zijn er daar 8 voor Federer. Dus. Uh, ja, het was echt een godswondertje voor de Zwitser. Die dus nu uh, het beste heeft aan het eind van de tweede set. 6-5 voor de Zwitser. 0-15 nu op de service van Nadal. Dus vier druk bij de Spanjaard. Die twee setpoints had op zijn vorige service game. Goh, wat is dit uh, spannend en wat een ontknoping. Tweede service. Je kan Federer hier het initiatief pakken. Met zijn backhand. Nou, doet hij niet veel mee. Zelfs uh, helemaal niks. Die bal... Gaat uit. Misschien stond hij iets te ver achter die baseline. Was helemaal niet nodig. Was een tweede service. Daar zat helemaal niks in. En uh, dus wordt het 15 gelijk. En dan staat Nadal alweer klaar. Veegt hij dat lijntje schoon. Dat is uh, een van zijn rituelen. Hoort erbij. En dan gaat hij weer uh, serveren. Vedere zo'n anderhalve meter achter de baseline. Klaar om te ontvangen. De eerste service in het net van Nadal. Die staat weer klaar voor zijn tweede service. Ieder punt is van cruciaal belang. Zeker in een best-of-five. Als Nadal twee sets voorkomt, ja, dan is het zo goed als over voor Federer. Maar die kan hier helemaal terugkomen in de wedstrijd. Dan mist hij weer een backhand. Dat blijft toch een probleem voor de Zwitser. Er is in de loop der jaren wel wat veranderd in zijn spel. Vroeger had je steeds die slice. En nog een slice. En nog korter. En dan sloeg Nadal hem weg met de voorhand. Nu slaat hij vooral die backhand vol door met spin. Maar ja, het is niet veel beter. Hij mist er toch ook veel mee. Het blijft moeilijk voor hem die linkshandige crossbal van Nadal te retourneren met de backhand. Daar gaat de return met de backhand weer uit. De van Federer en dus komt Nadal vrij gemakkelijk met een paar fouten van Federer... die in de wedstrijd twee keer zoveel fouten maakt dan eh, Nadal. Maar ja, dat geldt ook voor de winners. Hij slaat bijvoorbeeld eh, 41 winners en Nadal maar 16. Maar fouten, 34 en Nadal ook maar 16. Dus eh, Federer bijna alles dubbel dan Federer. Het staat 40-15. We zitten bijna in de tiebreak. Tweede service voor Nadal bij 40-15. En we gaan rustig verder. Het is nog lang niet klaar hier in Parijs. Hij loopt om zijn backhand heen bij die return. Maar de voorhand gaat nu mis. De timing is scherpt een beetje weg. En zo staat het dus zes gelijk. En krijgen we een tiebreak in de tweede set. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is ruim half zes geweest. Hier is Rachid Finch met de hoofdpunten. Goedemiddag. Op verschillende plaatsen in het land veroorzaken onweer en zware buien overlast. Vanochtend viel er in Arnhem in korte tijd zoveel regen... dat de brandweer moest uitdrukken voor ondergelopen kelders, vastzittende liften... en een tunnel die blank stond. In pretpark Walibi werden veel attracties twee uur stilgelegd... vanwege een zware onweersbui. De eerste Hollandse Nieuwe is aangekomen in de haven van Scheveningen. De vangst gaat dinsdag onder de hamer als het eerste vaatje haring wordt geveld. Dat is traditiegetrouw het begin van het haringseizoen. Volgens een mensenrechtenorganisatie in Syrië... zijn in de noordelijke stad Yissr al-Shughur sinds gisteren 25 mensen omgekomen. Ook zegt die organisatie dat het leger tanks terugtrekt... uit sommige steden in het zuiden en uit Hama in centraal Syrië. In Hama zouden de afgelopen dagen 65 doden zijn gevallen. En president Saleh van Jemen keert over een paar dagen terug uit Saoedi-Arabië... zegt een woordvoerder van zijn partij. Saleh is in Saoedi-Arabië voor medische behandeling... nadat hij vrijdag gewond was geraakt bij een aanval op zijn paleis. De vice-president van Jemen heeft de taken van Saleh voorlopig overgenomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Op veel plaatsen in het land is het op dit moment droog. Maar er zijn ook plaatsen waar het compleet losgaat met zware regen, onweer en soms ook hagel. Vooral in het noordoosten van het land is dat het geval. En ook in het zuiden dringen er wel weer een paar op. De komende uren blijft het oppassen geblazen. Het kan nog steeds. De oostelijke helft krijgt waarschijnlijk de zwaarste buien. In de nacht wordt het dan geleidelijk aan wat droger. Niet overal helemaal droog, maar toch de zwaar, zware buien gaan ons wel verlaten. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen een beetje een grijze dag, hier en daar ook wel wat zon... en af en toe een klein beetje regen. Later op de dag in het noordoosten weer kans op onweer... en de temperatuur ligt morgen tussen 17 en 23 graden. Dinsdag misschien een fractie hoger met die temperatuur. Eerst wat zon, later op de dag opnieuw kans op een stevige onweersbui. Woensdag starten we waarschijnlijk met bewolking en wat regen... en later op de dag klaart het van het westen uit dan op. De dagen daarna neemt de buienkans sterk af. ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Urmond, 4 kilometer. A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort, 3. En verderop voor knopend Rijnsweert ook 3 kilometer. Sportradio NOS, op 1. NOS Radio, tweede set op Roland Garros. Vele tegen Nadal Marcelo Mesker. Nou, Federer in problemen. 3-0 achter. Ze viert zelf voor hem nu in het net van de Zwitser. En die komt dus in no time 4-0 achter in de tiebreak. Het leek zo goed te gaan. Nadal had echt last van die regenpauze, moest er weer even inkomen. Maar ja, dat heeft dan toch niet zo heel lang geduurd. Want na die snelle service game... Waarmee hij op 6-6 kwam, staat hij nu gewoon foutloos te tennissen in de tiebreak. En Federer niet, die maakt een paar fouten. Eerste service komt niet, tweede service. Hij moet dit punt pikken hier. Een, uh, tweede service, daar komt hij. Goeie kick, ja die service die is hard. Maar uh, Nadal die uh, mist de return niet. Backhand voluit, cross van uh, Federer. En uh, dat is goed genoeg voor het punt. Hij dwingt de fout af bij zijn tegenstander. En staat inderdaad nu op het scorebord. 4-1 nog altijd voor Nadal. Ja, die heeft het voordeel dat hij nu zelf mag serveren. De baan dus ietsje trager geworden door even die fikse regenbui. De bal springt wat minder hoog op. Niet zo verkeerd zou je zeggen voor Federer. Die houdt wel van ballen op heuphoogte. Dat zagen we ook in de halve finale tegen Djokovic. Die toch wat strakker en wat vlakker speelt in tegenstelling tot Nadal. Ja, en dat uh, heuphoogte tennissen, dat vindt Federer lekker. Die hoge topspinballen is veel moeilijker. Nadal nu, 4-1. Daar komt de service, goede service van Nadal. Backhand van de Spanjaard. De voorhand van de Spanjaard, die staat toch uh, zo'n drie, vier meter achterlijn. Kruipt nu iets naar voren, gaat dan weer naar achteren. Ja, hij houdt daarvan zich uh, in te graven achter de baseline. Backhand hier, kort cross van uh, Federer. Wat een knappe bal, zeg. Die uh, haalt zelfs uh, Nadal niet. En Federer pikt hier inderdaad een puntje terug van Rafael Nadal. Een uh, mini-breekje terug, zullen we maar zeggen. En dan wordt het 4-2. Heeft Nadal nog wel één service te gaan. We moeten beide mannen wisselen van speelhelft. Dat uh, gebeurt dan na deze eerste zes punten. We nemen eventjes de tijd. Nadal zeker. Die gaat er ongetwijfeld uit die flesjes uh, drinken. Zet ze weer precies op dat plekje neer. Dan pakt hij het andere flesje. Dat is het bijgeloof waar hij mee speelt. Hij wil niet op de lijntjes stappen. Hij heeft een bepaalde routine als hij gaat serveren. En daar houdt hij zich gewoon aan. Of hij nou uh, voor gek staat, zoals dat in het begin van zijn carrière uh, werd gezegd... toen hij alsmaar die broek zo uit zijn beelnaad trok. Dat kan hem niet schelen, hij blijft het doen. Dat is zijn manier van concentratie en van focus. Goed, ze zijn nu klaar aan de andere kant. 4-2 dus in de tweede set, tiebreak. Eerste set, 7-5 voor Nadal. Nadal nog één service te gaan. Gaat Federer hier risico nemen. Stapt hij in. Ja, hij staat wel op de baseline. Wil wat doen met die return. Moet ook wel. Hij moet weer een punt zien te pakken van Nadal. En dan hopen dat hij daarna zelf goed serveert. Tweede service. Nadal. Oeh, hij ging ervoor, hoor, uh, Federer. Ja, boos nu. Schopt met zijn uh, schoen op het greffel. Bout ervan dat hij de return mist. Tweede service. Niet al te moeilijk. Ging voor de nou ja, winnende return. In ieder geval een agressieve return cross. Maar in plaats van 4-3 wordt het nu 5-2. En is Nadal opnieuw heel dicht bij de tweede setwinst. Had dus al twee setpoints. Maar nu. 5-2 voor de Spanjaard. Federer serveert. Kan hij goed serveren, Harde service. Maar die is uit. Nog maar even aan die broek trekken. Door Nadal. Vijf, zes meter achter de baseline om te retourneren. Een tweede service. Dan pakt hij hem met zijn voorhand, Nadal. Dan pakt hij weer met zijn voorhand om zijn backhand heen gelopen. Nu moet hij toch wel een backhand slaan. Ja, dat wordt een keer tijd. En nu weer een backhand. Die gaat cross naar de voorhand van Federer. Ze zijn wat voorzichtig. Federer, weer een cross voorhand. Federer nu een backhand langs de lijn. Ja, die probeert de backhand te bereiken van de Spuyard. Goeie cross van Federer. Weer een cross met de voorhand. Backhand slice van Nadal. In de verdediging haalt hij hem nog. Een wat hogere bal. Daar komt de smash. Ja, daar komt Nadal met de een wereldbal. Oh, wat een geweldig punt. Een typisch Nadal punt van uh, Rafael Nadal. Want uh, Federer aan het net kon die smash niet afmaken. Ja, en die benen van uh, Nadal, die haalt... Ieder de bal. Die brengt alles terug. En uh, hier een uh, geweldige pasing. Kort voorlangs bij Federer aan het net. En dat betekent 6-2 voor Rafael Nadal. De Spanjaard heeft nu 4 setpoints. Wat kan Federer daar nog tegenover zetten? Misschien een goede service. Hij heeft een uh, aantal aces geslagen: Acht stuks. Nadal slechts 1. Maar ja, kan hij dat nu ook? Hij heeft het hard nodig. Nee, die eerste service komt niet. Moet het met een tweede doen. Nou, Nadal blijft rustig staan. Vijf meter achter de baseline. Zal geen stapje naar voren doen. Niet nodig. Hij uh, ramt hem rustig terug, maar mist dan die back-end return. Ja, dat is niet goed. Het is eigenlijk heel matig als je 6-2 staat. Zo belangrijke fase. En een rustige service krijgt. En dan mist hij. Maar goed, de spanning uh, is groot. En nu uh, mag hij zelf serveren staat het 6-3. Heeft hij nog altijd drie setpoints. Hiermee kan hij die tweede set pakken. En als hij die in de knip heeft. Ja, twee sets tegen nul voor. Dan nou moet Federer nog drie sets. Gaat hij dat nog halen? Nou, dat wordt heel moeilijk. Hij moet risico nemen, de Zwitser, nu. Op de service van Nadal. Want die leidt met 6-3 in de tiebreak. Daar komt hij, De eerste service. Gaat naar buiten, naar de backhand van Federer. Nu een winnende voorhand, prachtig. Een goede combinatie, service en de voorhand van Rafael Nadal. Hij wint de tweede set in een tiebreak. Een uh, tiebreak eigenlijk best makkelijk, 7-3. En hij leidt dus nu twee sets tegen 0, 7-5 en 7 sets. Dit wordt nu een hels voor Roger Federer.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 Am I Forgiven van Hoemer. Uh, geen een familie van Emiel, die treedt wel allerlei <laughs> programma's op, maar heeft geen plaatje gemaakt nog. Beetje à la Cameron Carpenter. Carpenter. Ja. Tweelingbroers zijn ze, 22 jaar oud en getalenteerde roeiers, Tigo en Vincent Moeda, Actief in de lichte vierzondag, echte Amsterdamse schoffies worden ze wel genoemd. En Dat is toch wel opvallend te noemen in de toch wat elitaire roeisport. Reportage van Edwin Cornelissen. Terwijl hier een Proter demonstreert dat hij met zijn bladen los van het water kan komen. Wat natuurlijk heel erg leuk is. Daar kom je ver mee. Daar doe je je schoonfamilie een plezier mee. Daar kom je wel binnen bij McKinsey? Als je, je, je hoeft niet bladen... lang je oor te luisteren te leggen aan de bosbaan. Om te horen dat het roeien toch echt wel een studentensport is. Doe het vooral voor de tribune hier. Zodat iedereen jou kan zien. En je bent gewoon een hele mooie lul. Dat mogen we wel zeggen. Je hoort het aan de speaker en aan de clubliederen die door elkaar heen worden gezongen. Als één boot deelnemers heeft van meerdere clubs. Het is in dat studenticoze wereldje waar Tycho en Vincent Muda, actief in de lichte vier zonder, een wat atypische verschijning zijn. Nee, dat klopt. We zijn uh, lekker onszelf altijd. En uh, ik denk dat ik... Het... Ik zie nu meer verschillen met roeiers. Maar ik kan maar vroeger, dus uh, dan praat ik over dat wij junioren waren. Ja, waren we eigenlijk een beetje de... de, de ja, hoe noem je dat? Een beetje de klierkoppen eigenlijk. En anders. En we deden ook dingen anders. We deinsden ook niet zo snel terug voor dingen. En ja, als iemand zei, doe het, en als wij dat niet aanstonden, ja, dan deden wij het ook niet. Nou, volgens mij waren wij een van de weinigen in het begin dat we van, uh, van hardcore hielden, van die muziek. Ja, dat is gewoon, ik vind het wel leuk, zo'n feestje met vrienden. Gewoon lekker, uh... Eigenlijk zag ik het ook wel als een soort training. Je staat gewoon van uh, tien uur uh, s'avonds tot zes uur ochtends, alleen met ja. Ja, ook springen. Uh, we hebben ook een brommetje. Dat niet zo heel veel voorkomt hier. En we dragen speciale kleding of ander soort kleding die anderen niet dragen. Maar wij, wij durven ons gewoon te zeggen, ja nee, wij zijn dit. En we hebben een grote bek uh, af en toe. Weet je van die bluffgozertjes. Ja, nou niet blufgroosetjes, dus gewoon oprecht. En, ja, en dat, dat, dat kwam bij hun misschien neer als een, uh, een bedreiging of iets dergelijks. Waardoor ze ons anders zagen. Wat heeft het tijd gekost om geaccepteerd te worden in die roeiewereld? Nee, nee, gewoon, ik denk als je gewoon jezelf bent, dan accepteren mensen je heel snel. En, uh, in de wereld wordt iedereen geaccepteerd. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je bent, en wat je doet. Respecteren doet iedereen wel volgens mij met elkaar. En vooral bij je sport is het gewoon uh, sportverbroederd. Nou, dat gebeurt nu ook wel. Het was gisteren dat deze muziek van de ceremonie Protocolero klonk voor Vincent en Diego Muda... samen met hun twee ploeggenoten, na het behalen van goud in die lichte vier zonder. Een week eerder kwamen ze in actie tijdens de wereldbekkenwedstrijd in München. Vijfde werden ze daar, maar verder is de staat van dienst nog niet echt indrukwekkend... als je denkt aan Olympische Spelen volgend jaar. En toch zijn de tweelingbroertjes Muda ambitieus. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Als je voor zilver gaat, ga je voor verlies eigenlijk. En er is maar één plek die echt telt in de sport, dat is goud. Je wil de beste worden van iedereen. En um, ja, wij zijn gewoon ongeduldig. We wij willen, wij willen elke keer, als we in die boot zitten, willen we elke keer uh, boven onze macht uitstijgen, boven iedereen's verwachting uitstijgen. Nou, we hebben nu een aantal tegenslagen gekend, met uh, blessures en dergelijke. En het enige wat je dan kan doen, is gewoon terugklimmen op het zadel en doorgaan. Iedere sporter heeft dat, iedere team heeft dat. Het is natuurlijk wel een belangrijk jaar, hè? want Olympische tickets worden verdeeld. Uh, dus je moet ook wel top zijn dit jaar. Volgens jaar is echt top. Want ik bedoel, wij moeten gewoon met slecht roeien ook nog steeds de Spelen kunnen halen. En ja, we trainen niet om met de perfecte race goud te winnen. Maar we trainen om met de slechtste race nog goud te kunnen winnen. En Dat is een heel, een heel groot verschil in trainen. En dus... Ik maak me op zich niet extreem veel zorgen dat we niet de spelen halen. Want Nederland ligt er meestal wel. Maar jullie zijn van de uitgesproken ambities, hebben we net gehoord. Dus dat betekent dat je dat ook zo mag projecteren op Londen? Ja, we gaan voor goud. Dat is het enige wat we willen. Kijk. En dat kunnen we alleen maar doen door met onszelf bezig te zijn. En die eigenlijk die ene procent waar je geen invloed op hebt... gewoon overboord gooien en dan volledig 100% focussen op onszelf. Op... Wat wij beter kunnen doen. We moeten sterker worden, technisch beter. Uh, als ploeg beter roeien, we moeten conditioneel beter worden. En ja, daar kunnen we alleen, alleen onszelf uh, in verbeteren. En wat de tegenstanders doen, daar hebben we geen invloed op. En dan moet goud dus het doel worden. Ja, dat is, nou, het doel is eigenlijk het handje schudden voor de koningin. Het moet altijd net iets hoog zijn. Anders kan het niet. De vrouw, die Nee, doe, hè? Ja, Zelf ook die studenten lieden nog. 2011. <laughs> ja, tweede broertjes waren ze: Tigo, Vincent, Muda. Ze komen dus uit in een lichte 4-zonde. 22 jaar en wel bespraakt. Kismi, nummer kende ik wel. Sixpence, non the richer. de richer. Die voerde het uit, wist ik niet. We gaan weer eens even naar Parijs-finale. Roland Garros is verder de klap van het verlies van de tweede set een beetje te boven, Marcella. Nou, dat is nog niet uh, helemaal te zeggen. Hij gaat uh, in ieder geval heel gedisciplineerd uh, verder. Er zijn drie games gespeeld. Het staat uh, 2-1 voor Nadal. Het gaat op service. Dus uh, Federer heeft één keer geserveerd en dat deed hij prima. En hij is natuurlijk uh, groot genoeg om uh, te weten dat het spel doorgaat... ook als hij 2-0 achter uh, staat. Hij heeft wedstrijden gewonnen in zijn carrière bij een 2-0 achterstand. Dus wat dat betreft heb ik er wel vertrouwen in... dat hij nog het uiterste geeft of het genoeg is... Als we nog eens eerlijk kijken naar al die head-to-heads, zoals dat heet. De onderlinge confrontaties. Ja, dan hebben ze 24 keer tegen elkaar gespeeld. 16 keer won Nadal, 8 keer Federer. En van die 24 keer 7 Grand Slam finales. En daarin staat het 5-2 voor Nadal. Op Roland Garros speelden ze 4 keer tegen elkaar van die 24 keer... Alle vierde keren werden gewonnen door Nadal. En van die vier keer waren er op Roland Garros drie finales. En alle drie de finales gingen naar Nadal. Dus ja, wat is dan je conclusie dat Nadal toch op Greffel tegen Federer... Ja, eigenlijk tegen iedereen een bijna onverslaanbare tegenstander is? Hij heeft hier ook een record van de afgelopen zes jaren van 45 partijen. Waarbij hij daar 44 won en maar eentje verloor. 2009, Robin Söderling vierde ronde. En dat was het mooie jaar voor Federer. Dat hij het toernooi won en zijn carrière Grand Slam uh, maakte. Maar goed, het staat dus uh, na drie games spelen in de tweede set nog steeds 2-1 voor Nadal. En de Spanjaard leidt ook in de wedstrijd met twee sets tegen 0 we gaan nog even hebben over het volleybal. onze volleyballers hebben in de European League... zoals u kon horen vanmiddag opnieuw gewonnen van Griekenland. Gisteren werd het 3-2, maar nu werd het 3-0 in Leek. En daardoor ook blijft Oranje in de race voor een finale plek. Lars Geert. blik terug met Rob Bontje. Uh, 3-0 overwinning. Uh, dat ging te vlot. Al dacht ik, in de derde set gaan ze het nou opgeven? Nou, opgeven niet. Maar je merkt dat, uh, dat de Grieken beter gaan spelen. Wij een stukje concentratieverlies vanaf het begin van de derde set al... En uh, ja, dan moeten we op een gegeven moment toch wel gas bij gaan geven. En uh, dat lukte en dat was mooi. Dus uh, ja, mooie overwinning vandaag. Wat was jouw rol daarin? Want jij bent in dit nieuwe team, zou ik bijna zeggen, een, uh, een van de ervaren mensen. Ja, ja, nou, met 30 jaar ervaring, ja, je kan het inderdaad zeggen. Nee, uh, kijk, eerst 2 sets gaat natuurlijk als, uh, van een lijnje dakje. Je, je begint goed en je kan hem eigenlijk mooi uitspelen. de derde set moet je wat meer gaan duwen als team, uh, concentratie hoog houden, uh, communicatie op orde houden en ja, dat soort dingen proberen een beetje te sturen. Maar ik moet zeggen, uh, jonge jongens maken grote sprongen voorwaarts en uh, ze staan echt uh, erg goed te spelen. Ja. Uh, Edwin Bennen nam even een time-out in de, in de derde set. Uh, had jij ook het idee dat het uh, de team even tot rust moest komen, even weer het punt moest pakken? Ja, we krijgen volgens mij drie punten achter elkaar tegen. Uh, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Dan moet je inderdaad even een rustmomentje pakken, even, overleg, even gaan, uh, overleggen wat je gaat doen en dan... Uh, en ja, dan maar verder spelen, dat nou, ja, pakten we goed uit. En, uh, daarna konden we de set uh, gewoon goed doorspelen. En uh, ja, we konden nog een eindsprintje inzetten. En dat uh, betekende een overwinning. In hoeverre is het anders voor jou? Want dit is een, een, een ander team dan de afgelopen jaren. Ja, ander team zeg je, maar uh, ik vind het leuk, heel erg leuk. Uh, wat ik al zei, je ziet die jonge jongens uh, hele grote sprongen maken. Uh, dat vind ik erg leuk. En dan volgende week weer hè? in Rotterdam, heb je de zin in? Volgende week de hoogst, inderdaad. Het is voor mij het laatste weekend. Uh, maar ik heb er heel veel zin in. En uh, ja, hetzelfde resultaat, hoop ik. Volgend weekend dus, ja, Robbontje. Moeten ze twee keer tegen Oostenrijk, twee keer winnen. En dan kijken wat Spanje tegen Griekenland doet. Het Nederlands volleybalteam wint dus vandaag met 3-0 van Griekenland. Blijft in de race voor de finale plek van de European League. En daarmee komen we het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Vier uur lang sport op Radio 1. Het vervolg van de Grand Slam finale van Roland Garros kunt u zometeen volgen in het NOS-journaal met Ewaard de Jong. En daarna bij de collega's van de VPRO bij instituut Itzera Gaat Rafael Nadal inderdaad zijn tiende Grand Slam titel halen? Of kan Roger Federer de rug nog rechten? Alder spannend. 2-0 in set voor Nadal. 2-1 staat hij voor. En Federer staat nu op het punt om 2-2 te gaan maken. Wordt allemaal vervolgd. Mocht u er geen genoeg van hebben, natuurlijk vanavond om 10 uur op deze zender. Ook nog weer langs de lijn. Ongetwijfeld na kaarten. Ook over het tennis in Parijs en vooruitkijken naar de interland van de Nederlands voetballen tegen Uruguay. Ja, presentator is Jeroen Stomporst. nu bedankt voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.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 Vanavond even na half elf op Nederland 1 vanuit Koninklijk Theater Carré, Ivo en Friends. Hallo, vanavond niets nodig. Live muziek, conferences, humor en emotie. Mijn grote voorbeeld. Na twee succesvolle seizoenen in de grote theaters van Nederland en België nu op televisie. Vanavond even na half elf Nederland 1. Meer weten, kijk op Annexum.nl Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter.